1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Onderzoeksraad waarschuwt opnieuw voor verouderde gasleidingen. Tientallen doden bij aanslag op moskee Pakistan. En Europese beurzen in de min AIX 3% lager. Vanmiddag steeds meer opklaringen. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 19 graden vandaag. Het weekend, dat wordt zonnig en warm. Morgen kan het in het zuiden al 25 graden worden. Zondag wordt het overal zomers. Zondagavond, dan volgen wel weer regen en onweer. De verouderde hoofdgasleidingen in Nederland zijn levensgevaarlijk... en moeten snel gesaneerd worden. Dat eh, alarm slaat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in de Telegraaf vandaag. De Onderzoeksraad heeft al twee keer eerder aanbevelingen gedaan... om de situatie te verbeteren, maar vindt dat daar tot nu toe te weinig mee is gedaan. Liander is de netwerkbeheerder in Amsterdam... waar het grootste aantal kilometers verouderde gietijzeren gasleidingen... nog in de grond ligt. Aan de telefoon nu Carlo van der Borg van Liander. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van der Borg, in Amsterdam uh, zijn al twee incidenten geweest met gewonden door die oude gasleidingen. Uh, in 2009 heeft de onderzoeksraad Liander specifiek als netwerkbeheerder uh, genoemd die snel actie moest ondernemen. Wat, wat is er in de afgelopen twee jaar gebeurd? Uh, nou, sinds het, het rapport van de onderzoeksraad in 2009 uh, hebben wij versneld uh, uh, vervangingsbeleid opgezet. En dat betekent eigenlijk dat we zijn gaan kijken naar uh, waar kunnen we gasleid gasleidingen van dit type... het is ongeveer 5% van ons netwerk... waar kunnen we gasleidingen van dit type nou weghalen waar ze mogelijk tot risico leiden. Ja. Nou, dat zijn bijvoorbeeld plaatsen waar heel de grote bouwactiviteit plaatsvindt. Ik denk aan de metrolijn. Exact, de Noord-Zuidlijn is een heel mooi voorbeeld. Juist daar hebben wij voordat er gebouwd en gegraven en geboord zou worden... Alle gasleidingen van het type weggehaald. Dus dat wil zeggen dat ze gaan pas aan de slag met die boor. als de leidingen al weg zijn. Mm -hmm. dan, als ik u zo hoor, dan deelt u die zorg van de onderzoeksraad niet. Nou, wij zijn verantwoordelijk voor, voor, de, voor de veiligheid van die gasnet. En dat betekent dat we daar ook onderhoud voor doen. en die plannen voor maken. Wij zijn erop er gericht om het gasleiding te vervangen. daar waar er mogelijk een risico is. En dat ja. is waar die bouwlocatie is. En dat zijn. is gebeurd, zegt u in de afgelopen twee jaar? Dat, dat is gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Hè. Als morgen iemand ergens een grote parkeergarage gaat bouwen... en het blijkt ja. dat daar uh, gasleiding bij ligt van dit type... dan gaan wij het weghalen voordat zij beginnen met bouwen. Voordat de eerste damband geslagen wordt. Ja. Dus nog een keer, deelt u de zorg die de onderzoeksraad uh, uit... en zegt van nou ja, er, is, er is weinig gebeurd de afgelopen jaren? Nee, wij delen die zorg op dat punt niet. Wij zeggen dat we, uh, dat we uh, het, uh, de gasleidingen kennen van dit type. We kennen ook de situatie. En wij hebben beleid om ervoor te zorgen dat het weg is... voordat er een risico ontstaat. Ja. En, en um, is het ook zo dat u geregeld die leidingen controleert om te kijken of, uh, ja, of, of ze niet beschadigd zijn of, uh, of, of, of er gevaar is voor, uh, voor ontploffing? Ja, we hebben allerlei methoden om uh, na te gaan of, uh, of ons netwerk dus ook de gasleiding nog, uh, nog uh, voldoet. Hè. Ja. En een van de methoden is gaslekonderzoek. Dan, we, dan lopen we over die leiding heen om te kijken of er misschien een klein gaslekje zit. Ja. En als dat zo is dan vervangen we het. Dat doen we hier intensiever bij. En zo, sowieso kijken wij altijd zeven jaar vooruit naar de kwaliteit en de capaciteit van onze netten, ook ja. voor de gasleidingen. Maar durft u te zeggen dat het uh, veilig is, het, het gasnet in, uh, in Amsterdam in dit geval? Nou ja, wij zijn verantwoordelijk voor die veiligheid en wat, waar u van aan aankunt is dat wij alles doen om ervoor te zorgen dat die veiligheid gegarandeerd kan worden. Ja, en dat is op dit moment zo, zegt u? Uh, ons beleid is erop gericht om op plekken waar het onveilig zou kunnen worden, ja. waar het risico zou kunnen ontstaan, om het weg te halen. Ja, ja. Dus dat, dat alarm, nogmaals het alarm van de onderzoeksraad, uh, u deelt het niet? Nou ja, we kennen het probleem en we zorgen dat we het oplossen. Dat, dat is wat we delen met ze. Ja, okay. Carlo van den Borg, van Liander, ik dank u voor de, voor de uitleg. Graag gedaan. Dag. Dag. Dan weer naar Pukkelpop. Op een persconferentie heeft de burgemeester van Hasselt, Hilde Klaas... ...vanochtend verteld over het aantal gewonden... ...en over het aantal Nederlanders onder die gewonden. Van die tien zwaar gewonden en die uh, 140 kleine verzorgingen... Daar zijn er zes van Nederlandse nationaliteit. Onze correspondent Tijn Sadeh was bij die persconferentie. En hij vertelt over de toestand van de gewonde Nederlanders. Het gaat om twee uh, zwaar gewonde Nederlanders. Die verblijven nu in een ziekenhuis in Genk. En uh, vier lichtgewonde Nederlanders. Volgens de organisator van Pukkelpop, Chokri Magazine, uh, zag niemand van de organisatie het noodweer gisteravond aankomen. Ik denk dus dat wij allemaal verrast zijn door, ja, wat een, dit, heb ik, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Dit is nog nooit vertoond. Jamais vu. U zegt daarmee dat er niet is gewaarschuwd voor eventueel noodweer? Er was, nee, op dat moment was het ook niet, uh, hadden wij geen informatie, dus dat er een zware noodweer zou, uh, zou aankomen, nee. Waarom zeggen al heel veel jongeren, er is gemeld dat er mogelijk een storm komt, maar dat kunnen we aan. Die melding is uh, gedaan. Nee, nee, nee, dat hebben wij niet gecommuniceerd. Nee, absoluut niet, Integendeel, Ik denk dus dat wij allemaal verrast geweest zijn door, uh, ten eerste, dat het een storm was. En ten tweede, dat het zo'n omvangrijke uh, uh, storm is geweest. De organisator van Pukkelpop, wat in Hasselt gebeurd is, schokt de organisatie van Lowlands. Dat festival in Biddinghuizen begint vandaag. De directie kijkt kritisch naar de eigen veiligheidsmaatregelen. Maar directeur Erik van Eerdenburg beseft ook dat tegen dit soort natuurgeweld geen kruid gewassen is. Dit, dit kan ook gebeuren op de grote markt in Groningen. terwijl, terwijl de, de normale weekmarkt aan de gang is. Dat er, dat er, of, of, of bij een braderie. Of, hier valt niet op te sturen dat, dat, er, dat er grote bomen als luzieverhoudjes afknappen. Het is er ook niet één geweest die verrot is of zo. Er waren er gewoon een aantal die bovenop een tent gevallen zijn. Het is echt onvoorstelbaar. Wordt het weer goed in de gaten gehouden door jullie, door de organisatie? Ja, wij, wij hebben een contract met Meteoconsult. Uh, wij worden echt minutieus op de hoogte gehouden. Uh, we krijgen een langere te, termijnsvoorspelling, een korte uursvoorspelling. En we worden gebeld op het moment dat er snelle veranderingen zijn. En dat heeft al een aantal keer zijn dienst bewezen. Uh, vorig jaar, toen kwam er ook, uh, twee jaar geleden was het inmiddels geloof ik alweer, een, een storm aan. Toen hebben we alle doeken naar beneden gehaald. Uh, en en dat, dat weet je vaak twee uur, drie uur van tevoren krijg je al te horen van nou hou hier rekening mee. En uh, je kunt je voorbereiden door uh, de presentatoren um, in te zijn. Die kunnen op de podia dingen zeggen. We hebben een videoscherm staan waar we het publiek kunnen informeren. We hebben Twitter. We doen er alles aan om ons publiek te informeren. En, en wijzen ze er ook op dat ze onze aanwijzingen moeten volgen. Kijk, bij dit weer, iedereen gaat dan een tent in... Ja. ja, en, en, en als zo'n tent dan een, een, een, een boom op zijn dak krijgt, ja, dat, dat, dat daar is geen houden aan. Ja. Erik van Eerdenburg, directeur van het Festival Lowlands. De organisatie staat bij de opening kort stil bij het drama uh, in in Hasselt, rond de Pukkelpop. En ook heeft de organisatie er op de voorpagina van de festivalkrant aandacht aan besteed. Dit is het nos Journal. het dooralt meegens. De daling op de beurzen zet ook vandaag door. De AIX in Amsterdam stond na opening op een verlies van 1,5 procent. En dat verlies is intussen opgelopen naar zo'n 3 Ook Londen, Parijs en Frankfurt staan in de min. Onder beleggers bestaat angst voor een recessie. Eerder deze week werd duidelijk dat de Europese economieën... in het tweede kwartaal vrijwel tot stilstand zijn gekomen. Door de onzekerheid onder beleggers leidde dat direct tot reacties. Zo stijgt de goudprijs nog steeds. Een troy ounce kost nu bijna 1300 euro. Dat is een nieuw record. Betekent dat een gram goud nu iets meer dan 41 euro kost. Doordat het slecht gaat op de beurzen vluchten veel beleggers in goud. De verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht in mei van dit jaar heeft bekend. Dat heeft de officier van Justitie vanochtend op een proforma-zitting bij de rechtbank in Dordrecht gezegd. Bij die schietpartij kwamen een moeder en haar twee dochters om het leven. De vader van het gezin raakte zwaar gewond. En de verdachte, de 26-jarige Feik B. uit Helmond, was een kennis van de jongste dochter, de officier van Justitie. ...tot uh, de slachtoffers en zijn uiteindelijke motief... ...daar zou natuurlijk een, een heel nauw verband in kunnen zitten. Maar dat is nou juist wat we nog nader met hem zullen moeten uitdiepen... Uh, ...in de hoop natuurlijk dat hij daar ook openheid van zaken over zal geven. Verdacht heeft ook bekend, een paar dagen na de schietpartij in Zwijndrecht... ...een vrouw van twintig in Helmond om het leven te hebben gebracht. Tientallen doden zijn er gevallen bij een grote aanslag in Pakistan. Ongeveer een uur geleden ging een bom af in een moskee. In een gebied waar veel militante groepen actief zijn. Correspondent Lucas Waagmeester, heb jij meer nieuws op dit moment, Lucas? Ja, vrijdag gebed in de moskee in het stadje Gundi. In de regio Kiber. Er is een bom afgegaan. Inderdaad, niet gering ook. Hè. Er zijn zeker veertig doden. Meer dan tachtig gewonden. We hebben dit soort toch vrij grote aanslagen in Pakistan veel gezien in de afgelopen jaren. Maar het is de laatste maanden juist vrij rustig. Als het gaat om aanslagen van militanten, vaak uh, Taliban hè, of aanverwante groepen... die natuurlijk ook in dat land en zeker in dat grensgebied met Afghanistan uh, actief zijn. Dit is vrij uniek. Als je die eerste beelden ook ziet, het is echt een grote bom geweest. Waarschijnlijk zegt de politie, het lijkt erop dat het uh, gaat om een zelfmoordaanslag... Het is natuurlijk Ramadan. Het is de eerste grote aanslag in Pakistan, ook tijdens de Ramadan. En ja, laten we hopen, ook de laatste zou je zeggen. Ja, en heb jij enig idee waarom dat geweld juist de laatste weken zo aan het oplopen is in die regio? Ja, de laatste weken, nou ja, de, de, de moskee die, die nu getroffen is, die stond in het dorpje dus Gundi. Uh, dat is in het tribale grensgebied van Pakistan met uh, Afghanistan. Uh, het gebied leidt uh, naar de beroemde Kiber Pass. Het gebergte dat toegang geeft tot Afghanistan. Van die weg maken de Amerikanen gebruik uh, ook voor de toelevering van goederen naar Afghanistan. Militanten plegen dit soort aanslagen vaak om hun onvrede te uiten over de, de, de samenwerking van de Pakistanse regering hè, met de Amerikanen. Er is ook veel woede in dat gebied vanwege het Amerikaanse programma met die beruchte drones. Weet je wel, militante groepen worden daar vanuit de lucht op de huid gezeten eh, met Onbelandig redelijk succes. Ja, precies. En, en nou ja, de Amerikanen die noemen dat een, een succesvol programma. Maar als je het aan de bevolking beneden op de grond vraagt... dan hoor je natuurlijk vooral heel veel geklaag over eh, ja, onnodige burgerslachtoffers. Veel boosheid daarover. Nou ja, je zou zeggen, als je boos bent over burgerslachtoffers... als je dat wilt vermijden, laat dan vooral geen bom afgaan... Eh, tussen honderden gelovigen midden in het vrijdaggebed in een moskee. Ja, zeker. Veertig doden dus in het district Kiber in Pakistan. Lucas Waagmeester, dankjewel. Weggeversvoorzitter Wientjes die is bezorgd over de politieke leiding van Europa. De belangrijkste EU-staten moeten nog duidelijker maken... dat er harde maatregelen worden genomen om de euro te steunen. In het KRO-programma Goedemorgen Nederland... pleiten Wientjes vanochtend hier op Radio 1 voor een soort artikel 12-status... voor landen die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld Griekenland. In dergelijke gevallen moet het een automatisme worden dat zo'n land onder strenge curatele komt. Door al het negatieve nieuws en de onduidelijkheden worden consumenten en investeerders onzeker. En dat zou volgens Wintjes wel eens kunnen leiden tot een recessie. ...in Nederland en in Duitsland is sterk. We hebben een goed jaar achter de rug. De groei is met name in de, in de industrie en export is sterk geweest. Maar als we doorgaan met onzekerheid te kweken... ...als we doorgaan met uh, allerlei horrorverhalen... ...dat we dus Europa op zullen breken... ...ja dan blijft natuurlijk uh, het bedrijfsleven bezorgd... ...en investeert niet en de consument gaat niet kopen. Nog een kort bericht over koningin Beatrix. Die heeft gisteren een kleine operatie ondergaan. Ze is geopereerd aan staar aan haar rechteroog. Een korte polyklinische ingreep was het. En daarna kon de koningin het ziekenhuis weer verlaten. Sport. De wielerploeg BMC heeft na de komst van wereldkampioen Thor Ushoft nog een topaankoop gedaan. De Belg Philippe Gilbert heeft voor drie jaar getekend bij de ploeg... waar ook Tour de France winnaar Cadel Evans onder contract staat. Gilbert was dit seizoen de man in vorm. Hij bepaalde in zijn eentje het voorseizoen... en won ook nog een etappe in de Tour de France. Voetballer Ramon Zomer verruilt NEC voor SC Heerenveen. De verdediger tekent een contract voor drie jaar in Friesland. Zomer speelde sinds 2008 voor NEC en daarvoor kwam hij uit voor FC Twente. Het beachvolleybalkoppel Erdman-Matisek is opnieuw te sterk gebleken... voor Reinder Nummerdor en Richard Schuil. Vorige week waren de Duitsers al te sterk op de EK in de halve finale. En nu werden de Nederlanders weer verslagen... en zijn Nummerdor en Schuil aangewezen op de herkansing in de derde ronde. En de eenmalige rentree van scorster Vanessa Atkinson blijft goed verlopen. De Nederlandse, die in mei haar loopbaan beëindigde... behaalde de halve finale van de Nottingham Open... door Tesney Evans uit Wales te verslaan. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Jolanda van der Velden. Dag door Rolten zitten we aardig wat vakantieverkeer op de weg... bij elkaar 31 kilometer file. Na al die rustige dagen is het uh, ineens aardig druk. merk op de A2 van Luik naar Maastricht... voor het knopend Europaplein staat 3 kilometer. Er was een aanreding op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de, de Leende Heide en de staat nog 3 kilometer. rijden stilstaan is het op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afritbeek en knopend Waterberg 10 kilometer... Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht 6 kilometer. De naasteek van een aanrijding. En drukte op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en knooppunt Ewijk 8 kilometer. Dan nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid waarschuwt opnieuw voor verouderde gasleidingen in Nederland. Volgens de raad is het materiaal van de leidingen niet bestand tegen zware trillingen. Bij een bomaanslag op een moskee in het district Kibar in Pakistan zijn zeker 40 mensen gedood. De Europese beurzen staan weer in de min. De AIX staat zo'n 3% lager. 14 minuten over 1. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg. heeft de broodrommel leeg. Het vervolg van lunch. Het is sale bij Swiss Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare boxspring inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle zeelaanbiedingen op SwissSense.nl Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl Hallo, ik ben Yvonne Jaspers. In Boer zoekt Vrouw help ik boeren in hun zoektocht naar de ware liefde. Maar als de KRO niet genoeg leden heeft, kunnen we geen Boer zoekt Vrouw meer maken. Word daarom nu lid van de KRO, voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar kro.nl. Dankjewel. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Zwitserse Frank is de sterkste munt van Europa. Toch dreigen de Zwitsers ook te worden meegetrokken in de Euromalaise. U hoort het laatste deel van het radiodagboek van Peter Blok, de acteur. En daarin gaat het over de première van het stuk De Ingebeelde zieke. Voor de voorstelling was hij zenuwachtig, maar hij kijkt realistisch naar de wensen van het publiek. Ik heb nou niet het idee dat ik het, uh, het geluk van die mensen die avond op mijn nek heb... en dat ik dat moet waarmaken en zo niet dat ze van de brug springen. Ja, het kan wel eens tegenvallen, dat zal dan wel. Ik doe wat ik kan en daar zullen ze het mee moeten doen. En dan Stam.nl, daarin gaat het over de Finse deal. Die, uh, zo staat hij intussen bekend. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. Dat is onze stelling. De afspraak tussen Finland en Griekenland over het Griekse onderpand... in ruil voor financiële steun is niet goed gevallen bij politici en in uh, eigenlijk alle Eurolanden geldt dat. Ook economen reageren verrast, want zo'n borgsom betekent... dat Griekenland geld zou moeten storten in ruil voor geld. Dat is een beetje een raar verhaal natuurlijk, geld dat ze van ons krijgen ook. Nou, dat is wel duidelijk en de stelling is dus... de Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. Bent u daarmee eens of oneens en sms dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met... Dit is Radio 1 Lunch. De Zwitserse frank is de sterkste munt van Europa. Leuk voor de Zwitser zou je zeggen, maar in Bern denken ze daar nu toch anders over. Want de munt is nu wel erg duur in vergelijking met de kelderende euro. En dat brengt ook de ijzersterke Zwitserse economie in zwaar weer. Mooi zou je zeggen, want dan heeft ook, uh, maar dat heeft dus ook allemaal nadelen. De Zwitserse Centrale Bank heeft deze week daarom weer nieuwe maatregelen aangekondigd... om de export en het toerisme te ondersteunen. Zwitserland staat bekend als een autonoom stukje Europa... dat het huishoudboekje altijd goed op orde heeft. Maar nu lijkt de eurocrisis dus ook Zwitserland parten te spelen. En Luns vraagt zich af, kan Zwitserland de dupe worden van het eigen succes? Ik praat erover met Jan Egbert Sturm, professor economie aan de Universiteit in Zürich... En daarnaast is hij de baas van zeg maar, de Zwitserse variant van het Centraal Planbureau. Dag meneer Sturm. Ja, goedemiddag. Um, u woont en werkt al een jaar of vijf daar in Zwitserland. Is Zwitserland nu toch ook de dupe van de eurocrisis? Ja, tot op zekere hoogte wel. We merken nou toch dat uh, de exportsector zijn problemen heeft. En dat komt natuurlijk uh, onder andere door dat wat in, in Europa speelt... en dat wat ook wat in Amerika speelt. Uh, u kent ze intussen een beetje. Maken de Zwitsers zich al zorgen? Ja. De mensen in de industrie maken zich grote zorgen. Want je, je merkt gewoon dat de industrie leeft van de export. Het is een kleine open economie. En als dan natuurlijk al de goederen en diensten 30% of 40% duurder worden binnen een jaar tijd. Dan kun je je afvragen hoe lang er überhaupt nog genoeg vraag zal zijn van het buitenland. Ja, nou, We gaan daar zometeen nog wel wat verder over doorpraten. Eerst nog even naar Zwitserland. Staat bekend als een, een rijk eilandje, eigenlijk midden in dat grote Europa. Heeft zich nooit willen conformeren aan een verenigd Europa. Uh, hoe is dat allemaal ook alweer gekomen? Ja goed, begin de 90 jaren hebben we ook in Zwitserland een fase gehad waar de politiek heeft gediscussieerd of ze wel of niet zouden willen bijtreden aan de Europese Unie. Daar is een referendum voor geweest en uiteindelijk, een beetje verrassend, heeft dan toch de bevolking gezegd nee, we willen toch zelfstandig blijven en we treden niet toe tot de EU. En dat heeft ook te maken met die eigenlijk historische neutraliteit van Zwitserland? Hoogwaarschijnlijk wel. We zien dat in de Eerste Wereldoorlog, nog de Tweede Wereldoorlog, is Zwitserland natuurlijk altijd onpartijdig geweest en heeft daardoor ook heel veel eh, succes gehad. Ze hebben daardoor een financiële sector kunnen ontwikkelen die een van de grote zuilen is waarop de economie steunt. En ja, ze zijn natuurlijk bang dat deze status verloren zou gaan als ze deel zouden uitmaken van een grote Europese Unie. Nou, is het een klein land, 7,5 miljoen mensen. En toch is het een rijk land. Waar het eigenlijk altijd wel goed gaat, wat is de kracht van Zwitserland? Ja. De kracht van Zwitserland is uh, allereerst dat ze altijd onpartijdig zijn geweest. En daardoor hebben ze uh, een zekere, zekere attractiviteit voor de financiële wereld gehad. Uh, je kunt je geld daar goed uh, verstoppen, zo te, zo te zeggen. En daardoor, doordat er veel geld in omloop is in een land als Zwitserland. kunnen ook andere industrieën goed, uh, goed vooruitkomen. En hebben ze in de loop der jaren geleerd om sterk innovatief te zijn. Om allerlei kleine niche-producten te produceren die de rest van de wereld toch ook graag ziet. Mm. Zoals? Bijvoorbeeld een horloge. Heel vaak staat er op: meet in Zwitserland. En dat is dan toch een kwaliteitsmerkmal. En dat, ja, mensen zijn bereid daarvoor veel geld op tafel te leggen. Ja, een beetje zoals wij de klompen en de tulpen hebben, zij het Zwitserse horloge. Ja, maar goed, de klompen zijn toch ietsjes goedkoper dan een Zwitserse <laughs> horloge. Dus dat, uh, <laughs> dat is wel waar, ja. ja. Zeg, maar goed, we hebben net vastgesteld dat ook die onschendbare positie van Zwitserland. toch wat barstjes begint te vertonen. Er zijn dus ook allerlei nadelen nu. Ja goed, we zijn natuurlijk nog altijd deel, maken we uit, van de grote Europa. We zijn zo'n klein eilandje midden in Europa. En doordat dat onze belangrijkste handelspartners zijn en blijven... zijn we natuurlijk sterk afhankelijk van wat er bijvoorbeeld in Duitsland... in Frankrijk en in Italië gebeurt. En dan is het nu eigenlijk zo dat het Zwitserse Frank te duur is... voor bijvoorbeeld de Duitsers? Ja, heel duidelijk. Uh, je ziet het heel sterk in de toerisme sector. Uh, als je natuurlijk nou denkt, waar ga je dan op vakantie naartoe? En je bent een Duitser, dan kun je natuurlijk kiezen tussen Zwitserland en Oostenrijk. Beide mooie Alpengebieden. Maar ja, uh, Zwitserland is tegenwoordig 30, 40 procent duurder geworden. Ja goed, dan is het waarschijnlijk niet zo'n moeilijke keuze om dan toch te zeggen, laten we maar naar Oostenrijk op vakantie gaan. Ja. En uh, daar, ja, daar leiden de Zwitser zonder. Kun je als land je huishoudboekje ook te goed op orde hebben? Ja, goed. Alles kan te zijn. En, uh, in dit geval is het natuurlijk een van de redenen waarom het Zwitserland zo goed gaat. Uh, waarom de Zwitserse frank uh, zo gevraagd is. Is omdat we geen grote schuldenberg hebben. Omdat we nog steeds een tekort hebben die eigenlijk niet, niet existent is. We hebben nog steeds een overschot, zogezegd. Uh, zelfs gedurende de crisisperiode 2008 en 2009 en 2010 heeft het land geen tekort gehad op de, op de, op de overheid. Uh, en ja, je ziet nu dat dat natuurlijk ook ergens uiteindelijk zijn nadelen weer kan brengen. Want dat is de voornaamste reden waarom het zo gevraagd is en waarom nou de industriesector in de hotelsector zijn problemen heeft. Nou, want, nou goed, u kent die discussie natuurlijk ook, hè. er zijn voor- en tegenstanders van Europa uh, en uh, nou, die laten zich allemaal gelden. En de tegenstanders noemen vaak, uh, nou ja, Zwitserland en ook Noorwegen wel als voorbeeld van, zie je wel, je kan het prima alleen doen, we kunnen prima terug naar, als het hier dan in Nederland is, uh, terug naar de gulden. Goed, het zijn natuurlijk, beide zijn kleine landen. En zulke unieke positie. Zoals Zwitserland het heeft, kun je als een klein land misschien nog wel hebben. Maar als er te veel van dit soort kleine landen zouden zijn... dan werkt het hele systeem natuurlijk niet meer zoals, zoals we het kennen. Uh, ik denk dat dat een van de succesfactoren van Zwitserland is geweest. We zijn als het ware het enige kleine land op, op het grote mainland Europe... die zo'n positie heeft ingenomen. Ja, maar u zegt eigenlijk als Nederland dat zou gaan doen... en België en nog een paar, dan, dan is dat, dan is dat uniek, uniek selling point is verdwenen. Uh, die verdwijnt dan weer en dan zitten we allemaal weer hetzelfde... Ja. Even de directe gevolgen van de eurocrisis voor Zwitserland op dit moment. Wat, wat, hoe, u zegt al, de toeristen bijvoorbeeld mijden het land. Uh, wat, wat nog meer? Ja, je ziet de industriesector. Ze proberen natuurlijk heel veel uh, waren en goederen naar het buitenland te verkopen. En dat is te duidelijk moeilijker geworden. De Duitse uh, industrie bijvoorbeeld, de auto-industrie in Duitsland... heeft vaak producten nodig die van tevoren in Zwitserland zijn geproduceerd. En ja, die producten zijn natuurlijk nou in één keer zoveel duurder geworden... dat de Duitsers ook gaan denken... hey, misschien moeten we hier toch ergens anders gaan kopen... en niet meer in Zwitserland. En, en dat zijn de problemen. En kan dat Zwitserland uiteindelijk parten spelen? Het uh, begint langzaam langzamerhand parten te spelen. We moeten echter ook zeggen... Uh, dit is een bepaalde sector binnen de economie, namelijk de exportindustrie en ook de hotelbranche. Uh, andere uh, sectoren in Zwitserland doen het nog steeds heel erg goed. Die profiteren zelfs uh, tot op zekere hoogte van de sterke Zwitserse frank. Uh, de bouwsector bijvoorbeeld is echt in een, in een boom situatie. Er wordt bijna overal in Zwitserland uh, sterk gebouwd. Ja, maar gaan er al geluiden op in Zwitserland om toch meer aansluiting uh, bij Europa te vinden? Uh, er wordt uh, gediscussieerd hoe we met de Zwitserse Frank om moeten gaan. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Zwitserse Frank weer een beetje aan waarde afneemt. En de Nationale Bank is dus druk bezig om hier allerlei maatregelen te, te nemen. Uh, ze zijn nog niet super succesvol. Maar in elk geval is de opwaardering die we de laatste maanden gezien hebben... de afgelopen 1, 2 weken gestopt. Dat is toch al heel wat. Ja. Maar of voldoende zal zijn, dat moet de toekomst uitwijzen. Maar ze proberen het dus gewoon echt eerst in eigen huizen op te lossen... Uh, zonder dat er nu al wordt gekeken van misschien moeten we ons toch maar aansluiten bij die Europese club. Ja, Aansluiten is waarschijnlijk niet echt een optie... Uh. Ten allereerste, we hebben nu een hele sterke Zwitserse frank. Dus als we nou zouden bijtreden aan het grote Europa... dan moeten we dat natuurlijk met de huidige koers doen. En dat is op de lange termijn niet houdbaar. We gaan er allemaal vanuit dat vroeg of laat... de Zwitserse frank weer een beetje aan waarde zal afnemen. Als zich de financiële markten, als Europa, als Amerika... zich weer een beetje eh, normaliseert. Dan moeten we dat als het ware ook weer die ontlasting aan die kant zien. Dus nu is gewoon niet het juiste tijdpunt om, zo, om over zoiets na te denken. Uh, hoe, hoe staan de Zwitsers tegenover Europa in het algemeen? Ze realiseren zich dat ze deel uitmaken van het grote Europa. Dus uh, ze weten gewoon, ja, de conjunctuurbewegingen die Zwitserland doormaakt... zijn eigenlijk dezelfde als die we ook in Nederland, en in Duitsland en in Frankrijk zien. Dus dat realiseren zich wel te degen. Maar omgekeerd, ze vinden ze ook een beetje trots erop... dat ze toch zo'n zelfstandige status hebben. En ik denk ook niet dat ze dat zo snel zullen opgeven. Nee. En, en vinden de Zwitsers het vervelend dat ze toch uh, wat meer... Uh, ondanks die zelfstandige status toch wel, wel wat meer uh, laten we zeggen, uh, naar Brussel en zo moeten kijken? Ja, heel veel dingen die in Europa worden besloten, in Brussel worden besloten... die worden vroeg, in, vroeg of laat ook in Zwitserland omgezet. We kunnen haast niet anders, want ja, uh, wij willen natuurlijk nog steeds uh, exporteren... Naar, naar Duitsland, naar Nederland, naar Frankrijk. En dan moeten we ons aan dezelfde regeltjes houden. Dus het duurt bij ons meestal een beetje langer voordat die regeltjes worden omgezet. Maar uiteindelijk volgen we eigenlijk dat wat in Brussel wordt besloten. De hamvraag is natuurlijk, uh, gaat Zwitserland misschien wel ten onder aan zijn eigen succes? Wat denkt u? Nou, zover zou ik niet willen gaan. Uh, wat we nou zien is dat bepaalde industriesectoren het echt moeilijk hebben. En we zullen dus ook een versterkte de-industrialisatie doormaken... De, de, de, deze, dit jaar en de volgende 1 twee jaren. Maar omgekeerd, de binneneconomie loopt heel goed. Uh, we zullen steeds meer een, dienst, uh, een dienstleistungssector opbouwen. Dus uh, de, de, de serviceindustrie ja. wordt steeds belangrijker. Uh, we zien bijvoorbeeld in de gezondheidssector... Uh, daar is natuurlijk ook in Zwitserland een, een vergrijzing vindt plaats. En dat zorgt ervoor dat er gewoon... Een naar andere type uh, diensten zijn die er vroeger niet waren, en dat is uh, sterk aan het groeien. Ja. Het valt met het hele gesprek eigenlijk op dat u de hele tijd we zegt. Ja, dat is een automatisme geworden. Ik ben al zo lang eh, voor Zwitserland actief... dat ik me aan het identificeren ben met, met zo'n landje. Dat, dat krijg je vast automatisch. Ja, maar u bent eigenlijk gewoon Nederlander, toch? Ik, ik ben in hart en ziel, ben ik <laughs> Nederlander. Maar ja, als je zo lang weg bent, je bent al vijf, zes jaar... zit ik nou in Zwitserland, ja, dan goed. Nou, <laughs> dan praat je gauw over we. Het is uw vergeven en ze hebben succes voorlopig. Dus. Uh, dank voor het gesprek en inkijkje in Zwitserland. Jan Egbert ja, Sturm, dus professor economie aan de Universiteit van Zurich was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met Peter Blok, die aan het eind van de week een soort première heeft... van de ingebeelde zieken van Molière bij DUS in Utrecht. Dus deze week is het erg druk, try-outs, repeteren. Het laatste deel van dit radiodagboek van Peter Blok neemt hij ons mee... na de Utrechtse stad Schouwburg, voor die première van Molière's de ingebeelde zieken. Nou, het is, Molière was een luizende pels. Deze stuk, dit stuk en ook andere stukken werden aan het Hof gespeeld. Hij hadden een beetje de functie van de nar, ik moet zeggen. dus daar werden wel prikken uitgedeeld aan de koning. Ik geloof dat Lodewijk XIV ook behoorlijk hypochonde was. Tot de Tot de en dat het dat bol stond van de artsen. Want er was nu wel wat met hem. Dus als je dan als een komedie schrijft over iemand die zichzelf maar voor ziek verklaart. en al die artsen dat dat eigenlijk maar onzin is en aandachttrekkerij. aan het Hof, gespeeld voor de ogen van de koning die zelf dat gedrag vertoont. ja, dat, dat is dan best pittig. Maar het werd wel gewaardeerd. Hij wordt bedankt, broer. Ik ga dood. Nou, hoe kom je daar nou bij? De medische wetenschap vrekt zich. Ik ben een geweest. Ach, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, broer. Maar je bent gek. Denk nou even nuchter na. Ik smeek het je. Hij heeft mij de meest vreselijke Als je, Kijk, je, je naam staat op een affiche, dus... Als er mensen zijn die dan voor jouw naam naar het theater komen... omdat ze blijkbaar leuk vinden wat je doet... dan zou je daar best last van kunnen krijgen... Maar ik heb nou niet het idee dat ik het, uh, het geluk van die mensen die avond op mijn nek heb... en dat ik dat moet waarmaken en zo niet dat ze van de brug springen. Ja, het kan wel eens tegenvallen, dat zal dan wel. Ik doe wat ik kan en daar zullen ze het mee moeten doen. En, en ik ben best wel ambitieus en ook wel ijverig en zo. Dus ik maak me er niet met die Jantje van Leijen vanaf, want daar hou ik helemaal niet van. Ik wil ook een beetje trots zijn op, op mezelf, op, op, op z'n minst op mijn inspanning. Dat is het minste wat je kan, uh, wat je, dat je kan, wat je kan doen. Maar ik heb geen, uh, ik heb geen last van overmatige druk of zo, nee. En ik ben best zenuwachtig, bij een première ben ik best zenuwachtig. Als ik vind dat we iets heel prachtigs hebben gemaakt, dan hoop ik wel dat het die avond ook gezien kan worden. Als het dan helemaal misloopt allemaal, ja dan, dat zou wel zonder zijn met al die weken werk. Dus dat voel ik wel een gezonde spanning. En zo komt een eind aan ons verhaal. Er zijn slechts dokters in deze zaal en wij beloven dat elk middel waar wij in geloven nog slechts dient om onszelf te verdoven. Wij zijn bedriegers, allemaal! Ja, mijn ambitie voor nu is uh, niet zo... Verschillend van wat ik eigenlijk al jaren doe. Ik hoop nog heel lang met hele leuke mensen mooie stukken te maken. Het enige nieuwe wat je eraan toe zou kunnen voegen, wat ik er dan aan toe moet voegen, is dat ik wel eens een solo zou willen doen. Dat vind ik ook doodeng. Heel eenzaam, daar zie ik eigenlijk enorm tegenop. Tegen op. Het is wat eenzame ervan vooral. Maar ik wil het toch ook wel gedaan hebben. Ik ben een best een betrokken iemand, maar niet in politieke zin of in. Eh... Maatschappelijke zin in de grotere beweging. Ik voel me het meest betrokken eigenlijk bij het persoonlijke. En uh, dat, is, dat zijn ook de stukken, de rollen waar ik mezelf het, het beste in vind. En ideologie of zo staat ook ver van mij af. Dat, dat, dat, ik, ik, ik snap de waarde ervan en ik vind ook dat het gemaakt moet worden, maar ik ben daar gewoon niet de figuur voor om het aan te zwengelen. Dus wat ik zoek is eerder een persoonlijk intiem. Poëtisch, melancholisch, geestig stuk. Persoonlijke, dat vind ik. Ja. Daar ligt vooral mijn betrokkenheid. Nou, psychologie is, vind ik wel een. Dat vind ik eigenlijk het aantrekkelijkste, om aan het hele toneel spelen. De psychologie van de, van de personages, van de mensen. Dus als ik een monoloog zou gaan doen, dan heeft het daar zeker mee te maken. Ja, met, met, met reflectie, zelfreflectie, of het gebrek daarvan. Nog leuker, eigenlijk. Ja, dat is wel een beetje mijn hoek. Het laatste deel van het Radiodagboek van Peter Blok. U kunt dat terugluisteren via lunch.ncv.nl/slash Radiodagboek. En het werd deze week gemaakt door Pieter Willemsen. En volgende week, uh, dan gaan wij volgen Robert Ten Brink. Nou, die kennen we. Volgende week, de hele week, dus in het Radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. Daar gaan we zometeen over doorpraten. Eerst is hier, Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal. De organisatie van Pukkelpop zegt te zijn overvallen door het noodweer van gisteren. Een drama waarbij vijf doden vielen en was dan ook niet te voorkomen, vindt de organisatie. Het Belgische Weerinstituut KMI zegt dat er gisterochtend wel een weeralarm is afgegeven. Volgens een woordvoorzitter van het instituut was er code oranje afgekondigd... en dat is de op één na zwaarste waarschuwing. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid maakt zich zorgen over verouderde gasleidingen in Nederland... Volgens de raad is het materiaal van de leidingen niet bestand tegen zware trillingen. Het gaat om zo'n 10.000 kilometer aan gietijzeren leidingen. In 2009 werd er al gewaarschuwd, maar volgens de onderzoeksraad is er te weinig gebeurd. De verdachte van de schiepartij in Zwijndrecht in mei van dit jaar heeft bekend. Dat heeft de officier van justitie vanochtend in Dordrecht gezegd. Bij de schiepartij kwamen een moeder en haar twee dochters om het leven. De vader van het gezin raakte zwaar gewond. Bij een bomaanslag op een moskee in het district Khyber... in Pakistan zijn zeker 40 mensen gedood. Ruim 80 mensen zijn gewond geraakt. De aanslag gebeurde in een moskee in Jamroet. De belangrijkste plaats in Khyber, waar militanten al jaren actief zijn. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, bij elkaar 30 kilometer file... zit hier en daar ook wat vakantieverkeer tussen. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge 4 kilometer. Op de A2 België richting Maastricht wordt knopen de Europaplein 3... De A6-Emmerlood richting Lelystad is zo goed als dicht tussen de Ketelbrug en de afrit Lelystad-Noord. Heeft te maken met een aanrijding. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Verder op de A12-Duitse grens richting Utrecht langzaam rijden stilstaan tussen Zevenaar en Knopend Waterberg over 8 kilometer. Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Zonzil en Klaverpolder 4 kilometer. Bij Klaverpolder zijn twee rij dichter dicht. Daar is een auto met caravan geschaard. En verderop staat voor de randweg Dordrecht nog eens 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ophef gisteren in Politiek Den Haag en eigenlijk wel in het hele land... over het onderpand dat Finland voor haar lening aan Griekenland heeft bedongen. Dat de Nederlandse regering gewoon miljarden overmaakt aan Europa en aan de Grieken. En dat wij wel het risico lopen dat we dat geld nooit terugzien. Dus Rutte, wordt wakker. De jager wordt wakker. Ga naar Athene en zorg ervoor dat je net zo'n deal krijgt als de Finnen... zodat het Nederlands geld niet verloren gaat. Heeft Wilders hier gelijk en moeten we als een haas het vliegtuig in... om in Athene ook zo'n onderpand te eisen? Of gaat het over veel meer dan alleen maar zo'n onderpand? En betekent dit dat Europa het nooit eens zal worden over de steun aan Griekenland? Ik ga erover doorpraten met VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Dag meneer van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Het zijn ware vinden, maar ook slimme vinden. Ja. Het is logisch dat landen voor hun eigen belang opkomen... Ja. Van een kale kip kan je dus wel plukken. Nee. Toch niet? Nee. Uh, d -d -d Dan de, de stelling, en uh, daar vragen we de luisteraars ook bij natuurlijk om daarop te reageren. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. Als u het daarmee eens bent of mee oneens, laat het vooral weten via de sms. Dat kost uh, wel 50 cent, maar het nummer is 7070. U kunt uh, gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U mag naar onze website gaan, www.stand.nl. Daar kunt u eens of oneens achterlaten. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Meneer Van Balen, de Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan... voor Griekenland, eens of oneens? Daar ben ik het mee eens, want de bedoeling is dat de landen... van de eurozone in feite Griekenland steunen... zodat ze nieuwe leningen kunnen aangaan of de oude kunnen herfinancieren. Daar is een garantie voor nodig. En als één land dan weer een garantie terugkrijgt en andere niet... Dan deugt het niet. En dat is ook onhandig, want je geeft die garanties af zodat zij kunnen lenen of herfinancieren. En dan moet het in een apart potje voor Finland. Dus dan werkt dat ook niet meer. Dan kun je daar niet mee herfinancieren. Maar, maar wie is dan het meest schuldig? De Grieken of de Finnen in dit geval? Uh, beide, want uh, het is een gemeenschappelijke deal van de eurozone-landen. Dus uh, Finland kan daar niet een aparte deal bij maken. En Griekenland had dat ook moeten weten. Dus beide moeten op hun schreden terugkeren. Ja, was u bekend met deze deal eigenlijk? Nou, er werd wel over gespeculeerd dat er landen zouden zijn... die een soort extra garantie wilden. Maar ik dacht meer aan bijvoorbeeld onderpand... in de zin van uh, Griekse staatsbedrijven... zoals Olympic Airways of Onroerend Goed. Dat je zegt, luister, als jullie uiteindelijk niet de zaak op orde krijgen... als die garanties van ons uiteindelijk moeten worden uitbetaald dus dan verliezen wij geld, dan krijgen we iets terug... in de vorm van bijvoorbeeld die onderpanden die ik noemde. Ja. Maar niet in een soort uh, deal dat je geld ter beschikking stelt... wat je eigenlijk gelijkertijd weer terugkrijgt. Geld ook wat je ergens anders vandaan hebt gekregen... juist om jezelf te helpen en, uh, en dat je dan vervolgens... dat ja. doorsluist naar Finland. Dus, dus het is gewoon een slechte zaak. En ik ben het met iedereen eens die zegt... Uh, een deal moet voor iedereen gelden of voor niemand. Mm. Nog even daarover, hè? Uh, in hoeverre dat nou voor iedereen geldt of voor niemand. Uh, wij horen hier nu steeds dat het al lang uh, op die Europese top uh, besloten is. En dat het ook gewoon daar in, dat, in de, laten we zeggen, de conclusies van die hele bijeenkomst uh, stond. Dus ja, zo, dat, zo, zo uh, apart is het niet. De ambtenaren zijn nog steeds bezig die conclusies uit te werken. Het is ook heel apart dat dat uh, uh, meer dan drie uh, weken duurt. Maar uh, dit idee van geld ter beschikking stellen en het gelijk weer terugkrijgen... daar is nooit sprake van geweest, tenminste niet zover ik weet. Maar dat van dat onderpand, dat komt toch niet zomaar uit de lucht vallen. Dus is, dan, is daar misschien toch uh, ja, mist over ontstaan, wat dan de, de onderpand zou zijn? Nou, u, u, u, u dacht slagzaam, want... dat het die bedrijven zouden zijn, maar misschien is het toch wel gewoon geld geweest? Je ziet natuurlijk, en daar is ook een Kamerdebat van twee dagen over geweest... wat is er nou precies afgesproken bij elke Europese top... maar zeker in het geval van deze top, die zo belangrijk is is achteraf onduidelijkheid, wat is er nou precies afgesproken? En dat geldt hier ook. En dat is het slechte van de Europese besluitvorming. En van dat soort mist, daar moeten we vanaf. Ja, Want als het waar is he, dat, het, dat het gewoon wel in de stukken stond... dan had Nederland dus ook zo'n onderpand kunnen vragen. Ja, maar dan werkt het niet. Als alle landen nogmaals geld in een pot stoppen... en zeggen van als jullie eh, niet meer kunnen lenen... en niet meer de leningen kunnen terugbetalen, dan staan wij garant... Dan kun je niet gelijkertijd die bedragen weer terugploegen. Dus het had ook niet gekund. Het kan helemaal niet. Nee, goed, het ging de afgelopen dagen net ook over die miljarden, hè, waar, waar Rutte een beetje een uitgelei mee had. Nou, een behoorlijk uitgleiien natuurlijk, over, over wel of niet melden van, uh, van bepaalde uh, miljarden. Uh, als hij dit nou, wat heeft daar ook bij gezeten? Als dit daar nou wel gewoon ter tafel is geweest, had hij dit dan ook niet gewoon moeten melden? Ja, nee, maar ik ken Mark Rutte goed genoeg. Die meldt wat er te melden is, die houdt ook niks achter. We hebben het hele debat gehad hoe is nou eigenlijk die uh, onduidelijkheid ontstaan. Dat heeft hij uitgelegd, de Kamer heeft dat geaccepteerd. Dus dat is nu wel van tafel. Maar dat verhaal van dat onderpand, ik ben ervan overtuigd dat, dat dat is niet afgesproken. Want dan was het voor iedereen afgesproken en had het hele systeem niet meer gewerkt. Wilde zegt, u hoorde hem dat net ook zeggen in die quote, we moeten snel naar Athene en ook zo'n onderpand regelen. Nee, maar ik zeg net... Als je dus geld in een pot stopt voor als de Grieken uh -huh. niet meer aan hun schulden kunnen voldoen, dat je garant staat. En die pot wordt gelijk weer leeggemaakt, dat werkt dus niet. Met andere woorden, je kunt alleen als onderpand bijvoorbeeld onroerend goed nemen. Ik noemde al bedrijven, uh, landerijen, dat soort zaken. Eilanden? Ja, dat zou kunnen. Voor de grap wel gezicht. Uh, nou, niet voor de grap. Je, je zou dat kunnen doen. Uh, want dat kun je dan te gelden maken mogelijk, maar je kunt niet een onderpand geven... Nee. en het gelijk weer terugnemen. Maar die oproep van Wilders, want hij was echt kwaad. De stom kwam nog net niet uit zijn oren gisteravond. Hij is sowieso niet heel erg te spreken over hoe het kabinet omgaat met uh, dit, deze hele kwestie. Um, is, dat dan, is dat dan een loze kreet van hem? Of, of? Nee, ik begrijp die uitspraak wel. Want die uitspraak houdt in dat je niet... Uh, accepteert dat één land in een betere positie zit dan die andere landen, waaronder Nederland. Dus ik ben het daarmee eens. Een regeling geldt voor iedereen of voor niemand. En dat betekent dat uh, onderpanden, zoals hij aangaf met uh, bedrijven onroerend goed zou kunnen. Uh, wat nu Finland heeft geregeld, kan niet voor iedereen. Want dan heb je geen uh, garantstelling, geen onderpand uh, voor de Griekse uh, financiële situatie. Dus dat moet van tafel. Ja. Ik begrijp ook dat de reacties nu in Griekenland en Finland ook wel zijn... van ja, dit kan alleen maar als de anderen het ook goed vinden. Dus nou ja, die vinden dat waarschijnlijk niet goed. Dus Ik dit, dit hele verhaal is gaat, ja. gaat uit als een nachtkaart. Het gaat uit als een Het was slim van de Finnen, want die hebben natuurlijk ook de ware Finnen... Ja. een populistische partij, in de nek zitten. Maar zit dat er ook niet gewoon achter? Natuurlijk dat zit dat, heel, dat erachter. Ja. Natuurlijk zit dat erachter. Dus de Finse regering wilde zeggen, nou, wij zitten eigenlijk in een betere positie. We hebben een betere deal gemaakt. En zo zouden ze dat waarschijnlijk dan beter in het parlement kunnen verkopen. Maar je moet geen onzin verkopen. Nee. Maar goed, de stelling is... Hè, de Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan van Griekenland. Uh, de hele, het hele circus begint weer van vooraf aan nu natuurlijk. Nou ja, er zijn uh, op 21 juli afspraken gemaakt. De jager, de minister van Financiën van Nederland, heeft al gezegd... als alles helder op papier staat, ga ik weer naar de Kamer... Uh, om dat voor te leggen. Uh, dus... Die deal, die zie ik er uiteindelijk wel komen, geratificeerd of in ieder geval goedgekeurd door, door de parlementen van de desbetreffende lidstaten. Een veel groter probleem is, hoe los je nou die sterke euro op? Hoe zorg je nou dat het allemaal ook voor andere landen gaat gelden? Dus dat zijn automatische sancties, daar moet je aan gaan werken. En dat is nog eigenlijk veel belangrijker dan de hele Griekse situatie. Ja, maar door, door dit, dit, deze rare Finse-Griekse uitgeleider... dan maar even, uh, begint de hele discussie weer van vooraf aan. Want de sceptici zien hier alleen maar weer uh, ja, munitie in om, om te zeggen... dat doet toch nooit wat en uh, dat moeten we ook vooral niet. Nee, maar we moeten alle negatieve geluiden ook serieus nemen. Want het betekent nogal wat. We staan garant voor vele miljarden euro's... Ook Nederland. En dat betekent, dat is allemaal gemeenschapsgeld, dat is belastinggeld. Dus daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En je moet het ook alleen maar doen, en dat is ook de reden dat het gebeurt... omdat het alternatief, het kapotgaan van de euro, is nog slechter nieuws. Maar u hebt ook de oproep vandaag van Wientjes gehoord, de werkgeversvoorzitter hier in Nederland. En die, die, ja, die richt toch wel zijn vinger richting politici. En die zegt van, wees nou eens daadkrachtig. Ja, en wees maar, eens eensluidend ook. Nee, maar je kunt niet zeggen, neem eens eensluidend en daadkrachtig het verkeerde besluit. Hè? Dus er moet een besluit komen over die automatische sancties. Dat in mijn optiek moet dat de Europese Commissie zijn die uiteindelijk die sancties dwingend oplegt. Uh, ook aan Frankrijk als Frankrijk het niet voldoet... ook aan Duitsland als Duitsland het niet voldoet. Daar gaat het om. En heeft eventjes gelijk. Dat moet snel geregeld worden. Maar dat gaat niet snel, want men spreekt er al heel lang over. En u zegt het zelf ook al. De ambtenaren zijn druk bezig met de, de comma's uh, in te vullen... En, en alles wat daar nog achter komt En dat duurt en dat duurt maar. Ja, het vervelend is, het betekent ook nogal wat... als je een eurocommissaris, zoals de commissaris voor de mededing... die mevrouw Kroes vroeger was, hè, die mocht... Zelf boetes uh, opleggen. Als je zo'n commissaris hebt die dat doet, dat betekent nogal wat. Wie controleert die commissaris dan? Hoe uh, werkt het uit naar landen die uh, hun best doen om toch te voldoen, die een tijd niet voldoen. Dus het moet goed geregeld zijn, maar Windjes heeft gelijk en moet tempo gemaakt worden. Um, ja, de, over de, de vinden zijn de aanleiding eigenlijk voor uh, dat we dat we alweer over Europa praten. Uh, van de week kwamen ook nog Sarkozy en Merkel met dat nieuwe plan voor een soort van Europese regering. Is dat het, wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, dat is het foute antwoord op de verkeerde vraag. Want we willen helemaal geen Europese regering. Je hebt al een soort dagelijks bestuur, dat is de Europese Commissie. Gecontroleerd door het Europese parlement. En dan ga je weer iets, iets maken. Een Europese economische regering onder meneer Van Rompuy. En die zit al de, raad, de Europese raad voor. Dus dit is mist creëren. De Fransen willen liever geen automatische sancties. En die moeten ze toch aanvaarden. Daar gaat het om. Sancties die opgelegd worden. Maar ik heb ook wel van de week gehoord uh, dat er een soort, uh, toch een soort uh, Europese autoriteit zou moeten komen. Noem het de begrotingsautoriteit of zoiets. Uh, een, een nieuwe club die dus al die landen achter de broek zit als het uh, nodig is. Ja, dat, dat klinkt aardig, maar ik zeg al, je hebt al een club die heet Europese Commissie. Daar kun je die bevoegdheid neerleggen om die sancties uh, af te kondigen. En waarom zou je daar weer een nieuwe club voor maken? Of probeer je als raad, eh, Europese Raad, dus waar de minister-president... en de Franse presidenten zitten, probeer je toch greep te houden op die sancties. Want waar gaat het om? Eh, de landen die sancties opgelegd kunnen krijgen... moeten niet meer meebeslissen over die sancties. Mm. Want dat was nu het geval. Ja. Uh, dus je moet dat onafhankelijk doen, maar dat kun je via de commissie doen. Ga niet nieuwe instituties oprichten, dat is niet nodig. Maar we hebben toch in het verleden ook gezien dat toen Frankrijk en, en ook Duitsland in de gevarenzone kwamen... ze met elkaar een deal maakten van nou, weet je, we laten het nu maar even een tijdje lopen. Dat hou je toch altijd als je niet een echt onafhankelijke uh, club erbij ja, tegenaan die, zet? Die heb je al. Uh, en bijvoorbeeld uh, de commissaris voor mededinging, voor concurrentie... die kan gewoon een boete opleggen aan een bedrijf en dat doet de nationale lidstaat niets aan. Dat deed mevrouw Kroes ook, ook bij Nederlandse bedrijven. Ja. Dus je kunt dat daar leggen. Ik denk dat het een truc van Sarkozy is... Om die onafhankelijke instelling, die begrotingsautoriteit, toch een beetje onder curatele te zetten, weer van de Raad. Ja. Want die Raad van uh, zeg maar de minister president en de Franse president, de Europese Raad, die moet wel greep houden, volgens Sarkozy, op ja. die autoriteit. Ja. Uh, Guy Verhofstadt, de fractieleider van de Europese Liberalen, die wil nog veel verder gaan. Hè? Die wil een soort van centrale regering voor Europa, vergelijkbaar ja. met Amerika. Maar dan zeg ik. Als je het financiële probleem en het Griekse probleem wil oplossen, heb je dat niet nodig. Want in Amerika heb je één president en één parlement. En die komen er niet uit om de dollar sterk te houden en begrotingstekort terug te dringen. Dus ook dit is uh, ja. de verkeerde vraag, verkeerde oplossing. Ja. Geen garantie inderdaad dat het dan wel goed gaat. Daar de heeft de sancties, al daar gaat het. Goed, we gaan naar aanleiding van de deal van de Finnen even praten over Europa. Maar dat doen we eigenlijk al de hele week hier. En ik hoop dat u even mee blijft luisteren, want gaan we gaan naar onze bellers nu. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. Eens 81 procent, oneens 19. En er is door ruim 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jorgen. Even reageren. Oneens met de stelling. Want... Dit soort dingen krijg je ervan als je als Nederland en de VVD van meneer Van Balen... net als in Finland en Denemarken... je voor het voortbestaan van je kabinet overlevert aan populisten als Geert Wilders. Rutte weet niet in welke bochten hij zich moet brengen om Wilders tegemoet te komen... en Geert zelf staat daar lachen aan de zijlijn. Ja, maar goed, aan die deal van Finland met Griekenland... daar kan niemand hier wat aan doen natuurlijk. Nou, ik denk dat hij er zelf bij gezeten heeft. Ja, Rutte misschien, Ja. ja. Dat zou kunnen. Maar nog even, want kijk, je, de hele discussie begint weer van vooraf aan. Want we zien nu wat er gebeurt, hè. Blijkbaar als dit niet naar buiten was gekomen, dan had het misschien wel doorgegaan. Ja, nou, maar daar heb je gelijk in. Dit is weer de volgende aflevering in de soap rondom de euro. Ik, ik vind een, een, een, nou, ik noem hem vaak een politieke hooligan, die wilders, maar die lacht in zijn vuistje en de politiek is een algemeenheid... Maakt zichzelf volstrekt belachelijk en dan begint men ook nog te klagen dat de burger haar niet meer serieus neemt. Nou, sorry hoor, men krijgt er zo langzamerhand genoeg van. Dank voor bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van den Heuvel Jauwer. Nou, ik vind het uh, dus uh, achterlijk dat uh, Finland een uh, garantie of een een waarborg krijgt op de bank gestort. Uh, als ik niet uitkijk, het is natuurlijk, uh, want uh, dit is een gebrek aan solidariteit. Met de Europese gemeenschap en met de eurozone. En uh, het feit uh, kan straks gebeuren dat mijn centen op de bank van Finland staan en dat ik uh, met uh, eigen geld gesubsidieerde bedrijven in uh, Finland uh, spullen ga kopen. Ja. ja, nou, ik vind het van de ratten besnuffeld. Ja. Nou, ik denk en dat het paait het... natuurlijk nergens op dat, dat een Finland dus niet solidair is. En als zij vinden dat dat zo moet. Dan moeten ze maar uit de eurozone stappen. En dan weten ze wat de gevolgen er zijn. Dank u, ze, willen wel, ze willen wel profiteren van alle voor- en uh, delen van die eurozone. Maar nu er dus problemen zijn, willen ze dus uh, ja. zijn ze niet solidair om mee te nee, doen. U vindt het niet echt solidair van vindt. Duidelijk. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Van Dorp, Smaringen. Dag meneer Van Dorp. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Want van een kale kip kan je geen veren plukken laten staan wat anders. Ja, ten, tenzij die kale kip het geld van de rest van Europa binnenkrijgt Nee, natuurlijk. dat is niet waar. Want dit onderpand stelt helemaal niks voor. is van nul en geen waarde. En de discussie moet zich daar niet op toespitsen. Dat is alleen maar verloren tijd. De discussie moet dat toespitsen op de inhoud waar het nu om gaat. Bijvoorbeeld de suggestie van meneer Mientjes over de artikel 12. Ja. Dat is het. Wat, wat gemeenten in Nederland ook hebben, hè? artikel 12 ja, gemeenten, die staat onder curatelen. Ja. Maar dit um, leidt helemaal weer de aandacht af van waar het om gaat. Dus we moeten ons daar niks van aantrekken. Nee. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Zeg hem maar. Mijn naam is Paul Stoudemeyer. Ik ben het uh, eens met de voorgespreker in die zin dat het weer een boel rumoer geeft dit. En, maar ik ben voor de stelling. Kijk aan. Ja, want ik denk dat dit weer zoveel rumoer geeft dat er een boel op onthoud komt, et cetera. Dat is al een paar keer gezegd. Maar nog even verder denken, denk ik... Ja, Rutte zat er inderdaad wel bij natuurlijk. Toen dit besloten is op 12 juli. Mm -hmm. Ik neem aan dat hij toen ook al minister-president van dit land was. Dus mijn eerste vraag is... Houdt Rutte ook dit soort informatie achter? Samen met die 17 anderen. Als die berichten doorstuurt naar het parlement. Uh, kennelijk wel, want niemand wist er nog iets van. En de tweede vraag is... Dus uh, het parlement kon dit toch ook weten? Want ik zag gisteren een verslaggever uh, in het nieuws... Zag ik dit boekje optillen waar het ja. allemaal in stond. Ja. Dus met andere woorden, waarom hebben ze het dan niet gelezen... En ja, zijn ze slapende. Ja. Nou ja, we hebben daar net van Balen natuurlijk ook over gehoord. Die zei van, ja, ik heb wel iets gelezen over onderpand... maar hij ging ervan uit dat dat staatsbedrijven waren of... Uh, nee, het en dat het niet over. Het ging over, het het gaat over onderpand. Als ik, als ik dat woord lees, als normale ja. leek... en in een overeenkomst dat het over een zaak gaat... of over landen, het is nog veel erger natuurlijk... dan denk ik, ik, ik word wakker en ik vraag eens even... waar gaat dit over? Ja. Dat is toch normaal? Ja, nou, duidelijk. Dank u wel. Is, ja, maar het is kennelijk normaal in, in, in onze Tweede Kamer... om dat niet te vragen. Nee. Ja, dank, dat, u, dat, dank u wel voor het bellen, meneer. Goedemiddag. Met Ralf het half margen, Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik vind het ook helemaal niet. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Het geeft alleen maar aan dat er geen Europa is en er ook voorlopig niet zal komen. Dat is het bewijs hiermee van. Want wat we zien het. Er is in, in, in onze Europese gemeenschap er zitten compleet verschillende landen met compleet verschillende opvattingen over de vraag hoe een land economisch georganiseerd moet worden en wat de rol van de overheid daarbij is. He, de, de economen die onderscheiden vier modellen: het Scandinavische model, daar is Finland dus een, een voorbeeld van; het anglo saxische het Rijnlandse en het Zuid-Europese model. Nou, dat, dat ligt mijlen verder uit elkaar en daar gaan wij dan een eenheidsworst van proberen te maken. Dat zal van zijn leven niet lukken. Het is een, een Europese utopie die heilig wordt gekoesterd door een, een aantal Politici. En dat, dat, dan denk ik wel eens, Amerika, hè, dat was dan destijds een verzameling koloniën, die hebben er meer dan 100 jaar over gedaan om, om tot een eenheidsmunt te komen. In 1914 kwam de dollar eigenlijk pas tot stand. Dus dat geeft dus al aan dat dat een helemaal niet zo makkelijke opgave is. En dan besluit ik liefst met een, met een, met een variant van, van Winston Churchill. Een, een, een, toch wel een geestgenoot, ook van meneer Van Balen neem ik aan. Van mij in ieder geval wel. Ja. Zo moddert het voort. Gevangen in een vreemde paradox. Vastbesloten niets te besluiten. Daadkrachtig in zijn machteloosheid. En ik zie dat hier precies zo gaan. Ja. Dank u wel voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jaren de Jong Amersfoort. Dag. Ik vind dat Finland de wacht aangezegd moet worden. Als ze dit niet terugdraaien, moeten ze uit de EG. ja. Zo, zo ver wilt u gewoon gaan? Ja, ze schieten onder de duizend, ze het voor de rest. Dus, dus we houden de Grieken erin, maar u zegt vinden, de vinden moeten weg? Ja, precies. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Wim. Dag Wim. Hi, ik, ik ben het uh, niet eens met de stelling. En, uh, nou ja, goed, ik ga mij wel aansluiten bij de vorige spreker. Niet, uh, niet uh, van de vinnen eruit, hoor. want dat vind ik gewoon kool. Die, die willen gewoon uh, garanties. Hey, en, uh, ik bedoel, als je een product koopt, heb je ook garanties en wij verpanselen ons, onze centrum. En een klein voorbeeldje in het verleden, Napoleon is niet gelukkig om in Europa te, te creëren en Hitler ook niet met geweld. En dan gaan de jongens het allemaal zelf doen. Ik denk gewoon verstandig lekker de boel laten klappen en weer terug naar de zolder. Ja, toch wel? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Al die, al die, het is allemaal een luchtbel. En, okay. en, en die, uh, en die angst, angstmakerij van de politiek. Ja. Van, uh, de Nederlanders zijn altijd uh, harde werkers geweest. En je redt het wel. Ja, okay. Een ander die, die ligt met ons mee. Ja. Ja. Dan, dank u wel voor het bellen. Stamppot.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben eens met die stelling. Uh, Nederland moet eigenlijk gewoon af van dat onderbooggevoel. Uh, Europa moet één overheid hebben. Anders gaan we terug bij af. En dan zijn de schade niet te overzien. Ja. En uh, ja, ik vind dat we niet zo arrogant moeten gaan doen. Want de opkomende economieën, die kunnen Nederland als één staat uh, in één hap uh, opslikken. Ja, oké. Okay. Nou, laten we het hopen dat het even niet gebeurt nog. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag middag met Hermans. Zeg hoor maar. mij? Ja, hoort, ik hoor u. Oké, okay, sorry. Uh, ik ben het eens met de stelling, maar met een aantal mits en 21 juli schijnt, te, als ik de berichten uit Brussel via de media heb geluisterd in een paragraaf 9 uh, gekomen te zijn uh -huh. op verzoek van de Finnen, heb ik begrepen dat zij dus een onderpand kunnen vragen. Finnen yeah. doen dat. Ze vragen dus geld. Dat is op zichzelf wel logisch. Alleen het is hartstikke verkeerd. Ja. Ze ondermijnen dus op een gegeven moment datgene wat er dus ja. nu uh, gebeurt... in de financiële tegemoetkoming aan de Grieken. Dus er is dus een, een, een, een contradictie binnen de afspraken. Dan vind ik het raar en heel gek dat wij... We leven nu op, uh, nou zeg maar een maand later dat we een maand later dus niets ja. hebben gehoord. Ja. Nog niet. Nee. Met alle respect van meneer Rutte, met alle respect van meneer De Jager, ja. met alle respect van wie dan ook, en dat we dan pas gistermiddag te horen krijgen ja. dat dit okay. gesticht in een uh, paragraaf 9... Ja. Ja. U, uw punt is duidelijk, meneer Hermans. We moeten er eind maken, want we zitten bijna aan het eind van het programma. En ik wil nog even terug naar meneer Van Balen. Bedankt dat u hebt gebeld. Dat zeggen we tegen iedereen. Uh, nou, laten we met het laatste punt beginnen, meneer Van Balen. Want ik heb u dat ook gevraagd. Uh, hij heeft het op pagina 9. Hij kent die stukken blijkbaar uit zijn hoofd. Maar dit, dit was bekend, zegt deze meneer. Hoe kan dat, dat we daar niet eerder over gehoord hebben? Ik hou vol, en ik uh, wil die pagina 9 dan graag zien... Uh, dat, nogmaals over een financieel onderpand zoals nu... Uh, we het over hebben dat daar nooit sprake van kan zijn geweest, want dan werkt het systeem niet meer. Nee. Als we het hebben wat ik al eerder zei over uh, nou, uh, Olympic Airways of dat ja. soort zaken, zou dat kunnen. Ja. Maar het is, dat ik is ook het, een onderpand. Want ik waarom weet, zou Finland ik, dan Olympic Airways mogen hebben, zeg maar, en wij nee, nee, maar Nederland zou, niet. Dan zou dat voor iedereen moeten gelden. Ja, ja. Dan zou dat voor iedereen moeten gelden. Ja. Uh, dus ik ja. zal ook in het Europees Parlement vragen stellen om precies te weten wat heeft waargestaan. Ja. Nog even in het algemeen, want we hebben niet heel veel tijd meer. U hoort toch een heel duidelijk ja, negatief sentiment over, over Europa. Hè? Ja, en dat is te begrijpen, want het gaat over geld. Het gaat over belastinggeld. En mensen zijn natuurlijk heel kwaad dat wij gedwongen zijn... landen te ondersteunen die er zelf een potje van hebben gemaakt. En dat moet stoppen, anders kan die euro ook niet doorgaan. Dus we hebben een heel streng kader nodig met harde sancties... Waar de lidstaten die de zaken uh, uh, ja, slecht regelen, geen invloed op hebben. Nee. Dank u dat u uh, mee wilde doen, weer aan Standpunt.nl. Hans van Balen, Heel graag. vvd europarlementariër We kijken nog even naar de laatste gegevens op onze site. Intussen 1200 mensen gestemd, 81% nog steeds oneens. Eh, sorry, eens met de stelling, 19% is het oneens. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. U kunt de hele middag blijven stemmen op onze site... en dan zal het uh, aantal stemmers zeker nog omhoog gaan. Hou dan de radio aan, want zometeen na twee is er uh, vrijdagmiddag live... Vanaf het Rembrandtplein vanuit de kroon daar in Amsterdam... horen we Jan Mon nu met onderwerpen. Voorvechter van Leefbaar Rotterdam en nu PVV'er in de Eerbiedwaardige Eerste Kamer. Ronald Seurus heb ik het over, die komt hier langs. En weet je wat een bolleke is, Jurgen? Uh, Solke. Olleke bolleke Knol. Een bepaald soort gedichtje en Dr. Anders P. is daar de koning van. En er is weer een nieuw boek van Dr. Anders P. Hij komt ook langs. Pianist Ruben Heijn komt langs. Frits Barend, zoals altijd. Net als Justus van Oel. Heel veel satire en live muziek. Ook zoals altijd dit keer. Prachtige live muziek van René van Bavel. Oké. Okay. oh Ruben Heijn gaat niet spelen. Allemaal zo direct. Ruben Heijn die is gastreinsessent. Hij is inderdaad oh, okay, pianist. Okay. Hij heeft een fantastische band. Is al eerder bij ons te gast geweest, maar hij heeft voor ons voorstellingen bezorgd. Okay. We gaan het allemaal horen, zometeen na twee. Ik wens u een prettige vrijdag. Prettige weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half twee, Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator. Maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten. Vannacht van 12 tot half 2. Met als gastheer Marcel Kurpershoek. Ambassadeur in Polen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl Ontdek de parel van Mexico aan de Stille Oceaan en boek nu winterzonvakantie naar Puerto Vallarta. Met de allerhoogste vroegboekkorting en 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegensvlugge vroegboekers vliegen veel voordeliger. Arke.nl dacht het wel. Dit is Radio 1.